7 uur. Het NOS-journaal. Lissabeth Thomasen. Tweede Kamer houdt algemene beschouwingen over miljoenen nota: deel opvangkamp op Lampedusa en opnieuw slachting in Drugsoorlog Mexico. <tieden> De Tweede Kamer begint vandaag aan de algemene beschouwingen... over het kabinetsbeleid voor volgend jaar. Dat beleid staat in het teken van bezuinigingen... en de Europese schuldencrisis, bleek gisteren op Printjesdag Bij het aanbieden van de miljoenennota... waarschuwde minister De Jager voor een economische en financiële storm... die over Europa en Nederland zal trekken. De dreiging is groot, zei hij, maar het kabinet houdt het... bij de aangekondigde bezuiniging van 18 miljard euro. De Jager vindt niet dat hij een somber beeld schetst... maar een evenwichtig en realistisch beeld... Premier Rutte is optimistisch over de toekomst... ondanks de bezuinigingen die hij pittig noemde. Hij zei dat de uitgangspositie van Nederland goed is. In de troonrede werden drie bedreigingen voor de welvaart in Nederland genoemd. De Europese schuldencrisis, de vergrijzing en de stijgende zorgkosten. Staatssecretaris Knapen wil vasthouden aan de gemaakte afspraken... over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Maar sluit extra bezuinigingen niet helemaal uit. Onder druk wordt alles vloeibaar, antwoordde Knapen op de vraag of de grens voor hem is bereikt. Dit jaar en volgend jaar bespaart hij al in totaal 1 miljard euro op hulp aan ontwikkelingslanden. Als er extra moet worden bezuinigd, wil gedoogpartner PVV dat er geld wordt weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. Knapen voelt er niets voor om daar nu al over te speculeren, maar als het nodig mocht zijn, zullen we op de gemaakte afspraken terugkomen, zei hij. Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft in een opvangcentrum voor asielzoekers een grote brand gewoed. Er zijn slaapzalen afgebrand, maar niemand raakte gewond. Wel zijn er asielzoekers met ademhalingsproblemen doordat ze rook hebben ingeademd. Het vuur ontstond toen migranten uit Tunesië matrassen in brand staken. Ze hadden te horen gekregen dat ze versneld naar hun eigen land worden teruggestuurd. Eerder zouden ze de toezegging hebben gekregen dat ze worden overgebracht naar andere opvangcentra in Italië. Op Lampedusa zitten duizenden mensen uit Noord-Afrika... opeengepakt in een opvangkamp. De afgelopen maanden zijn al vaker migranten in opstand gekomen... tegen de leefomstandigheden op het eiland. In Mexico heeft de politie twee vrachtwagens ontdekt... met daarin 35 lichamen. De vrachtwagens stonden geparkeerd langs een drukke weg... in een voorstad van Veracruz, de grootste havenstad van Mexico. De slachtoffers zijn 23 mannen en 12 vrouwen... vermoedelijk leden van het drugskartel Los Zetas... Achter de moorden zou het rivaliserende golfkartel zitten. In heel Mexico woedt al jaren een bloedige strijd tussen drugsbendes en kartels. Bij die strijd om de macht zijn duizenden doden gevallen. In Duitsland is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Uit het graf bij het dorp Altenburg ten, Z Altenburg ten zuiden van Leipzig... zijn de resten van 41 lichamen opgegraven. Deskundigen denken dat er bij elkaar ongeveer 100 lichamen liggen... vermoedelijk van buitenlandse krijgsgevangenen. Niet ver van het massagraf was in de oorlog een gevangenenkamp. Van geen van de doden is de identiteit vastgesteld. De Duitse oorlogsgravendienst denkt dat de opgraving vandaag kan worden afgerond. De regering van Slovenië is gevallen. Het parlement nam gisteravond een motie van wantrouwen aan tegen premier Pau Hoor, die al sinds mei geen meerderheid in het parlement had. Vijf ministers stapten dit voorjaar op... uit onvrede over het uitblijven van economische hervormingen... Waarschijnlijk kunnen de Slovenen in december naar de stembus voor vervroegde verkiezingen. Pauwhoor was sinds 2008 aan de macht. De A12 is tussen Maarsbergen en Venendaal van gisteravond 9 uur tot ver na middernacht in beide richtingen dicht geweest vanwege een ongeluk. Er was een vrachtwagen door de middenberm gereden waarbij de truck zijn wielen verloor. De vrachtwagen kwam deels over de vangrail te hangen. Pas na 2 uur vannacht was de ravage opgeruimd en kon de A12 tussen Utrecht en Arnhem weer worden vrijgegeven. Er zijn geen gewonden gevallen. Op de plaats van het ongeluk werd aan de weg gewerkt en was er een wegversmalling. De politie denkt dat de chauffeur de betonnen afzetting te laat heeft gezien. In het toernooi om de KNVB-beker zijn de Harkemaanse boys door naar de derde ronde. De Friese amateurs uit de topklasse wonnen na verlenging verrassend met 4-2 van Willem II. Feyenoord gaat ook door naar de volgende ronde door een 4-0 overwinning op AGO-VV -AGO uit Apeldoorn. Het weer in het noorden en westen bewolkt met af en toe wat regen of motregen. In het zuidoosten blijft het overwegend droog en kan tijdelijk de zon doorbreken. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden en een kleine kans op een bui. Maxima dan tussen 16 en 19 graden. Na morgen meer zon en in het weekend worden de graad of 20. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging bij Lelystad op de A6... heeft te maken met een aanrijding eerder vanochtend. Op die A6 van Ermeloord naar Muiden staat nu tussen Lelystad Noord en Almere Buiten-Oost... 8 kilometer. Er is een uh, bus in de middenberm terechtgekomen. Daardoor is tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost de linkerrijschok dicht. Dat bergen gaat waarschijnlijk volgens Rijkswaterstaat nog een uurtje duren omdat de file zo lang is, wordt verkeer richting Amsterdam geadviseerd om te rijden vanaf knoopend Emmeloord. Volgt dan de route via Zwolle-Amersfoort of de N50, A28 en de A1. Dan Een ander probleem vanochtend is de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar staat tussen Gorkum en Papendrecht 10 kilometer. Bij pa Papendrecht is de rechte reishoop dicht. Daar staat de aanhanger van een vrachtwagen in brand. Verder ook problemen bij het spoor vanochtend... want de politie heeft de treinverkeer tussen Leeuwarden en grauw stilgelegd... en tussen Leiden en Hedegom rijden helemaal geen treinen. Dat heeft weer te maken met een aanrijding. verdraging is daar meer dan een uur. Wie neemt straks mijn onderneming over? Familie of het management? Blijf ik financieel betrokken na verkoop? Het onroerend goed. Haal ik dat nu alvast uit het bedrijf? En wat als ik onverwacht een bod krijg?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 Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. U hoort het eerder vanochtend misschien al. Volgens het IMF is het onverstandig als Nederland extra bezuinigt... bovenop de 18 miljard euro die er nu al staat. Staatssecretaris Knapen sluit extra ingrijpen echter niet uit. U hoort hem zo dadelijk. Eerst maar eens naar de woorden van minister De Jager. Die ook weerman blijkt te zijn. Hij voorspelt storm, zware storm. Alleen weet hij nog niet hoeveel schade er wordt aangericht. Minister De Jager van Financiën zei dat gisteren in de Tweede Kamer. Boodschap van het kabinet, wij blijven koersvast in deze onzekere tijden. Politiek redacteur Joost Vullings is alweer paraat. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Nou, is Marcel. natuurlijk de vraag, wat is die koers? Want blijven ze houden aan de bezuinigingen die nu zijn opgeschreven? Ook komt er meer bij. Daar komt er weer bij. Dus wat dat betreft wordt het advies van het IMF in de wind geslagen, als we toch maar eens in die beeldspraak uh, willen blijven. Uh, kijk, of het zover komt uh, dat we extra moeten bezuinigen, dat weet uh, minister De Jager niet, maar zijn boodschap was gisteren toch wel heel erg helder. Mensen, hou er rekening mee, die storm komt er toch echt aan. En dan zijn we eigenlijk wel ja, gelijk bij een van de belangrijkste thema's van de algemene politieke beschouwingen van vandaag en morgen, het grote debat over de miljoenennota. Wat gaan we doen in Nederland bij een nieuwe dip? Nou ja, Job Cohen eh, van de PvdA en Emil Roemer van de SP, het zal je niet verbazen. Die zeggen dan dan moet je echt niet meer gaan bezuinigen. Dan bezuinig je de economie kapot, zoals dat heet. Alexander Pechtelt zegt, nou ja, kijk, bezuinigen dat vooruit dan maar. Maar doe dat dan wel door te hervormen. Nederland sterker te maken. Dan komt hij natuurlijk met de WW-duur verkorten en het ontslagrecht versoepelen. hypotheekrente. Je kent zijn punten wel. Hm. Maar je merkt eigenlijk dat het kabinet die discussie helemaal niet aan wil, over wat gaan we dan doen? Ja, we gaan extra bezuinigen. Maar waarop? Daar willen ze helemaal niks over zeggen. En waarom is dat, Joost? Waarom ontwijkt uh, het kabinet dat debat over de toekomst? Ja, hier vrekt zich toch echt de samenwerking met de PVV. Kijk, die partij heeft getekend voor, voor 18 miljard. Overigens, dat is dan wel, moet je Rutte meegeven... die constateerde gisteren heel tevreden... ja, dat bedrag van 18 miljard, dat vond iedereen een jaar te, geleden zo hoog. Daar hoor ik helemaal niemand meer over. Mm -hmm. Maar goed, dat terzijde. Uh, en de PVV heeft er ook voor getekend... dat er bij economische tegenwind extra bezuinigd moet worden. Maar ja, je hoort Wilders de afgelopen dagen... heel duidelijk zijn grenzen aangeven. Extra bezuinigingen, pff, nou, liever niet. Maar als het moet, dan moet het. Maar het mag Henk en Ingrid niet raken. En, en dat kan gewoon niet. En dat weten de VVD en CDA. En ja, dus dan kan je het er maar beter niet over hebben. Want deze hele kwestie legt gewoon eigenlijk de, de zwakheden in, de, in het verstandshuwelijk of de latrelatie hoe het maar ik wil noemen, tussen VVD en CDA en anderzijds de PVV te veel bloot. Dus ja, dan zwijgen ze er liever over. Ja, toch zal Wilders vandaag ook zijn mond niet kunnen houden. Hij zal toch botsen nee, met nee. de regeringspartijen. Jazeker. Kijk, hij zal natuurlijk vol het Europa, het eurobeleid aanvallen. Maar ik verwacht trouwens ook echt dat VVD en CDA er echt vol tegenin gaan. Tot op heden hebben ze eigenlijk in dat hele eurodossier rekening gehouden... met de anti europa gevoelens van de PVV. Spraak een beetje met meel in de mond. Maar doordat, het, doordat die eurocrisis aanhoudt, zie je het besef bij VVD en vooral bij het CDA... ja, de enige oplossing is toch meer samenwerken in Europa. De Europese kaart wordt getrokken. En ja, dat, dat gaan ze nu vol uitdragen. Ze hebben geen zin meer om halfslachtig met dat onderwerp op te gaan. Nou, dan weet je dat dat uh, flink uh, gaat botsen. Overigens, ja, de laatste twee weken hebben we Wilders af en toe... krassen uitspraken horen doen. Ik wil wel zeggen, laat je niet afleiden door die, door die reto retoriek eigenlijk van hem. Want als er eigenlijk één partij is... Uh, die zich aan alle afspraken houdt die gemaakt zijn in het regeerakkoord... en de bezuinigingen steunt die Henk en Ingrid steun, uh, raken... is het eigenlijk waar Geert Wilders. Want als je wel eens met VVD's of CDA's praat... de handtekening van Wilders, die, ja, als die staat, dan staat hij ook. Wat dat betreft is hij misschien wel het braafste jongetje van de klas. Ja, Zit hij ook vast in de boot? Kan hij er eigenlijk helemaal niet uitstappen? Nou ja, hij kan er wel uitstappen, maar wat zet hij dan op maar het spel? Kijk, ja. ja, kijk, hij is dan natuurlijk ingestapt om te laten zien dat hij kan, kan meegeren. Nou, weliswaar in een gedogen constructie. Hij wil daar belangrijke punten voor hem uithalen. Uh, dat er minder westerse allochtonen binnenkomen, dat moet nog allemaal zijn beslag krijgen. Kijk, als hij er nu uitstapt, dan, dan heeft hij eigenlijk helemaal niks. Heeft hij alleen maar uh, eigenlijk vijanden gemaakt met VVD en CDA. Toch moeten we ook nog even onze blik ook op Europa richten. Um, Jan Kesterjager voorspelt een storm. Windkracht kan hij niet voorspellen, gaf hij aan. Kan hij de storm? überhaupt tegenhouden, Joost? Nou ja, natuurlijk niet in zijn eentje, maar gisteren in onze Prinsjesdag-uitzending zat uh, econoom Ivo Arnold en die had wel een interessante opmerking. Die, die zegt, ja, luisterend naar uh, Jan Kees de Jager, ja, hij doet alsof die storm, ja, die overkomt hem, die komt of die komt niet en die waait hard of die waait minder hard, maar het is iets waar hij geen invloed op heeft. En hij zegt, ja, dat is natuurlijk onzin, want als de Europese leiders snel een einde maken aan die Griekse schuldencrisis, eens dus een keer een krachtig besluit uh, nemen, dan ja, groeit het herstel weer, groeit het vertrouwen weer in de economie. Dus de, de politici kunnen er wel degelijk wat aan doen. En ja, zo kun je er ook naar kijken. Het is niet iets wat zomaar van buiten komt. Oké, okay. Joost Verlinks vanuit Den Haag. Dankjewel, Joost. Ja, het kabinet bezuinigt in twee jaar tijd bijna een miljard ook op ontwikkelingssamenwerking. Dat zegt staatssecretaris Ben Knapen. En toch wordt er in Den Haag ook al gespeculeerd over verdere verlaging. Als de eurocrisis het kabinet tot verdere bezuinigingen dwingt. Knapen voelt daar maar weinig voor, maar hij sluit nieuwe ingrepen niet uit. Want onder druk wordt alles vloeibaar. In vergelijking met het beleid zoals dat gold voor dit kabinet... zouden wij op dit moment een klein miljard meer uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking... dan we nu doen uh, voor volgend jaar. Dus uh, we hebben bijna een miljard in twee jaar... Hebben we verminderd op uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is friks bezuinigd. Nou is het niet uitgesloten dat het kabinet extra moet gaan bezuinigen? Daar wordt over gespeculeerd door de gedoogpartij van Wilders. Die heeft al gezegd dat als we extra moeten gaan bezuinigen... dan moet het maar bij ontwikkelingssamenwerking vandaan komen. Is dat voor u bespreekbaar? Ik uh, voel er helemaal niets voor om uh, op dit moment... terwijl de inkt van uh, deze begroting nog niet droog is... alweer te gaan speculeren over uh, wat er eventueel over een half jaar nodig is. We hebben ons nu helder aan de afspraken gehouden zoals we die in het regeerakkoord hebben geschreven. Tot nader orde denk ik dat het verstandig is dat we ons daaraan houden. Maar hoe lang blijft dat geldig als juist de partij uh, waar het kabinet uh, vaak voor afhankelijk is, de PVV van Wilders zegt, er kan nog wel wat af als er meer bezuinigd moet worden? Kijk, een van de dingen die mij is opgevallen uh, sinds ik dit doe, is dat uh, wat je van de PVV ook kunt zeggen... Ze houden zich aan de afspraak. Er kunnen dus financieel andere tijden komen... waardoor, zoals het kabinet ook heeft aangegeven... misschien extra bezuinigd moet gaan worden. En dan komt het OBS natuurlijk ook weer in beeld. Kijk, als de hemel instort, hebben we allemaal een platte pet... Dus uh, daar ga ik niet op vooruitlopen. Ik zeg gewoon dat uh, tot nader orde iedereen vastberaden is... om uh, datgene wat we hebben afgesproken zo goed mogelijk uit te voeren. En daar zijn we druk mee. Het is toch niet zo gek als een politicus aangeeft waar voor hem de grens ligt. U bent verantwoordelijk voor die ontwikkelingssamenwerking. U kunt toch ook nu zeggen, nou 0,7 dat is het en dat moet wat mij betreft ook gewoon blijven. Ongeacht wat er op ons afkomt. Zoals ik aangeef, tot nader orde blijft voor mij de afspraak die we hebben gemaakt. En die afspraak is dat we 0,7% van het Bruto Nationaal Product uitgeven. En om daar toe te komen, moeten we zelfs voor het volgende jaar nog zo'n 400 miljoen bezuinigen. Dus we zijn druk bezig om de eerder gemaakte bezuinigingsafspraken nu nog stap voor stap in te voeren. De grens is nog niet bereikt? In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat, uh, maar dat geldt voor vele regeringen in Europa... dat uh, als uh, de economie enorm zou tegenvallen, dat we allemaal moeten kijken hoe we de tering naar de neering zetten. Dat begrijp ik wel. Maar uh, zoals het er nu naar uitziet en zoals we nu de afspraken gemaakt hebben... houden we ons aan datgene wat is afgesproken. U verwees net naar andere Europese landen die extra moeten gaan bezuinigen als het allemaal tegen zit. Dat zou dus ook in Nederland kunnen gebeuren... Uh, kan het dan zo zijn dat de grenzen ergens anders komen te liggen... onder druk van de omstandigheden? Kijk, uh, ik zeg al, ik ga niet speculeren op wat er volgend jaar zou kunnen gebeuren. Ik weet wel dat onder druk, wellicht fysica, alles vloeibaar wordt. Maar dit is een heldere afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. En daar komen we ongetwijfeld op terug als het nodig mocht zijn. Maar tot nader orde wil ik mij hier graag aanhouden. Staatssecretaris Ben Knaper voor Ontwikkelingssamenwerking. En Wilco Boom, die sprak met hem. Straks burgemeester Abu Talep van Rotterdam. Hij wil voetbalhooligans opsporen door hun foto's op grote schermen in de stad te zetten. Een opvallende actie hoort dus zo meer over. Is maar eens even horen van die van de Velde De het is op de weg. Twee grote problemen vanochtend, Lara. Eentje op de A6 Emmerloord richting Muiden. De Suleli zat Noord en Almere Buiten-Oost 10 kilometer. De linkerrijsschok is daar dicht. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een aanrijding. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden vanaf Emmerloord via Zwonnen en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. Andere probleem zit op de route A15 Gorkum-Rotterdam. Dus Gorkum bij Papendrecht 12 kilometer. Tijdlang stond daar een vrachtwagen in brand. Dat is nu geblust. Ook de rijstroken zijn daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ze doen het in Haarlem, in Zoetermeer, Den Haag, Rijnland, Breda, Oosterhout en Almere. Met z'n allen praten over de plannen van het kabinet. Met name de bezuinigingsplannen tijdens het ontbijt. Rustig eten is er niet bij in Almere. Daar is ook Joris van der Kerkhof namelijk. Ja, ze zijn krentenbollen aan het, uh, aan het eten, koffie aan het drinken. Um, en voornamelijk um, oh, hey. handjes hi. aan het schudden. Hé, hey, hallo. Hi, hi, hi. Hoe is het met jou? Ik, ja. vind ik dat ik verstandige dingen kan zeggen. Wat zegt u nu? Dat u zich niet kunt voorstellen om verstandige dingen te zeggen, terwijl ik u wel om heel verstandige dingen wilde vragen. U bent hier wethouder geweest, heel lang ambtenaar geweest, maar u bent nu. Uh, uh, de grote leider van een uh, groot bouwbedrijf. Uh, u bouwt ook hier veel in, uh, in Almere nog? Nee, wij hebben hier wel veel gedaan. De laatste tijd is het wat uh, rustiger. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de crisis waar we in zitten. Ja, toch ziet u er ontspannen uit. Jawel, uh, want anders gaat het op een soort uh, muppetshow lijken. Van die oude mannetjes bovenop dat balkonnetje die de hele dag zitten uh, te zeuren. En ik roep zelf altijd als men mij vraagt uh, hoe zit het nu met die crisis... Het werk is leuker geworden. En dat meen ik ook echt. Je moet, alles is anders. Alles moet op een andere manier. Het mag ook op een andere manier. En je moet veel creatiever en innovatiever zijn. Dus die crisis is zo slecht ook nog niet. Het woord innovatief, dat vind ik zo'n overgewaardeerd woord. Nee. Omdat het, wat zegt het nou toch eigenlijk? Ja. Toch is dat niet zo. Dat dacht ik er ook over. Maar als u ziet wat wij binnen de onderneming aan maatregelen genomen hebben. Bijvoorbeeld... Het gaat over videoconferentie om kilometers te beperken of uh, ICT in de bouwen en ervoor zorgen dat logistiek het altijd op de goede plek uh, staat. Daar zijn we echt inhaalslagen mee aan het uh, maken. En onze sector is niet het voorbeeld van het meest innovatieve, maar door de omstandigheden word je daar wel toe gedwongen. En dat is wel goed voor je onderneming. Dan bouwt u aan de toekomst, de toekomst van uw onderneming. Hoeveel personeel uh, had u vier jaar geleden? Uh, wij hadden denk ik vier jaar geleden ongeveer zeven. Met ...mensen in dienst. En dat zijn nu? nu ongeveer nog 1600 mensen. En dat we minder hebben heeft vooral te maken met de witte boorden... ...maar dat heeft niet met de mensen te maken die buiten het geld voor ons verdienen. Dus niet de bouwplaatsmedewerkers. Dus uiteindelijk heb je op kantoor veel mensen naar huis gestuurd? Nou, veel mensen naar huis gestuurd. Het waren allemaal oude mannetjes. We doen het met minder mensen. Het waren die oude muppets op kantoor, was die was je ook liever kwijt. Er zaten ook van die oude muppetmannen bij en er zaten ook wel jongere mensen bij. Dus toch eens even heel scherp naar je organisatie kijken. Ja, en alle overbodige franje of te veel vet op de botten weggesneden. En als u nou gisteren naar de koningin luistert... en nou ja, naar minister De Jager, maar dat verhaal kende u ook al. Misschien dat van de koningin eigenlijk ook wel. Maar hebt u dan vertrouwen om uh, um het te richten op uw bedrijf? Vertrouwen in de toekomst? Kijk, uh, uh, ik heb wel vertrouwen in de toekomst. Omdat we in dit land een heleboel onroerend goed hebben. Dat staat er gewoon en dat moet gewoon uh, in stand gehouden worden. Dus die markt naar de toekomst toe, die is er wel. En dan nou moet het vertrouwen van kopers er wel weer... Uh... Het vertrouwen daalt. Ja, dat, daar moet men dus wat aan doen. Dus nu moet er ook een keer gebeuren dat wat men afspreekt, dat men dat ook uh, doet. Hè. En dat heeft ook wel iets te maken met uh, geld. Want uiteindelijk is het geen schuldencrisis waar we in zitten. Maar het is een vorderingencrisis. een vorderen, uh, Want we hebben allemaal geld van elkaar te goed. En de vraag is of dat we het wel terugkrijgen. Wij hebben in ieder geval geen geld van elkaar te goed. Tenminste niet dat ik weet. Nee, nee, nee, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Ja. Landen die uh, hebben geld van elkaar te goed. Ja, en als men meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. Dan gaat dat dus gewoon uh, uh, fout. En uh, nou ja, dat orde op zaken stellen, dat moet, dat vertrouwen moet teruggeven van de consument. Want het is toch ook een beetje gek, ik heb begrepen dat wij ondanks de crisis ons helemaal uh, doodsparen, om het zo maar eens te zeggen. Want we hadden 300 miljard toen de crisis begon en nu zat het ergens rond de 370 miljard. Dus geld is er wel bij de consumenten. en dan nou moeten ze het vertrouwen hebben. Ik hou mijn baan en met het land gaat het uh, goed. Als we, als we zeggen van het vertrouwen gaat naar beneden... Eh, zegt u dan alleen al om eh, ons niet met z'n allen in de put te praten... van nee, je moet het positief zien. En als we maar positief bekijken, dan wordt het vanzelf beter? Nee, je moet het niet eh, eh, wel positief zien... maar je moet het vooral realistisch eh, zien. En van daaruit moet je redeneren. Eh, en dan moet je de dingen ook nog een keer kunnen halen. Het moet wel haalbaar eh, zijn. Ja, en dan moet je er toch ook maar er, eh, plezier in eh, houden... Ja, en iedereen moet toch een tandje harden. Nee, twee tandjes harder zijn best doen. Twee tandjes harder die dan ook te gebruiken zijn, oh dit wordt flauw, om in de broodjes te zetten hier tijdens het ontbijt. Smakelijk eten. Dankjewel hoor. Laten we even met rust. Daar in Almere zijn ze aan het ontbijten en praten over de kabinetsplannen. Acht minuten voor half acht is het. We gaan naar Rotterdam. De stad wil grote beeldschermen met foto's van verdachte railschoppers plaatsen. Burgemeester Abu Taleb hoopt dat het publiek op die manier helpt om hooligans op te sporen. Die zaterdag probeerden met geweld het Maasgebouw bij de Kuip binnen te dringen. Burgemeester Abu Taleb, u heeft in een raadsbrief gezegd dat u alle middelen gaat inzetten om de daders van zaterdag op te sporen. Waar denkt u dan aan? Nou, vanavond krijgen de mensen via opsporing voor die betrokken zijn bij de rellen en een laatste kans zich te melden. Doen ze dat niet, dan uh, gaan we snel de komende uren en dagen op internet de foto's plaatsen. Uh, en nieuw is ook dat wij uh, op grote schermen in de stad, vaste schermen in de stad, foto's van verdachten zullen gaan plaatsen. Om uh, hen toch te dwingen zich aan te geven of uh, de hulp van het publiek in te roepen. Is dat juridisch mogelijk om dat op schermen te plaatsen? Ik heb het getoetst bij onze eigen juristen en ik heb ook... Uh, in dit geval ook de goedkeuring van het Openbaar Ministerie om het op, de, op deze manier te doen. Dat het is wel een heel zwaar middel, hè? Het is ook een zwaar middel, maar we praten ook over een hardnekkig uh, probleem. En als je vanavond de kans krijgt je te melden en je doet het niet... dan is aan de orde dat we een stapje verder uh, gaan in dit aandraaien van de duimschroeven. En u heeft voldoende materiaal om dat te laten zien? Dat is het geval. En uh, er zijn nu vijf aanhoudingen verricht. Is dat niet heel weinig? De aanhoudingen moet je zorgvuldig ook verrichten. De foto's moeten goed bekeken worden. De foto's moeten gelinkt worden ook aan de misdaden die gepleegd zijn. Er is een grote mate van zorgvuldigheid daarbij te betrachten. En voor een deel is het ook tactiek. Wanneer uh, trek je dacht achterover? Tot slot. Um, u heeft ook met mensen hier gesproken. Uh, die het allemaal hebben meegemaakt. Wat was uw indruk? Ik heb mijn waardering uitgesproken voor de supporters van Feyenoord, voor de dames die hier in de receptie bij mensen het allemaal meegemaakt hebben, de arrestatieeenheid, de ME, de platte petten, geweldige klussen gedaan. Ik heb mijn dank en waardering voor hen uitgesproken. En dat werd natuurlijk gewaardeerd? Dat werd enorm gewaardeerd en ik heb ook hen gevraagd of zij nog het nodige en noodzakelijk vinden dat ze ondersteuning krijgen ergens bij. Dat blijkt allemaal niet nodig te zijn. Mensen zijn trots op het werk wat ze verricht hebben. Ja, een steun voor Feyenoord was er gisteravond ook van de kant van de supporters, de echte supporters. Voor de bekerwedstrijd tegen AGOVV kreeg de Rotterdamse voetbalclub een petitie aangeboden. 20.000 supporters keren zich daarin af van het geweld dat de relschoppers afgelopen weekend gebruikten. Bijdrage hoort u van verslaggever Frank Wielaert. Het is uren voor de wedstrijd al druk rond de Kuip. Niet qua toeschouwers, maar wel qua politie.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 Ja, maar vooral tegen geweld. Ik ga jullie heel even onderbreken, want er is iemand die uh, heel blij is dat je er bent. Dat is Erik een stapje naar achteren. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Ik heb hier een petitie, uh, inmiddels ondertekend door ruim 22.000 uh, Feyenoord-supporters. En ik denk ook niet-Feyenoord-supporters, want het werd zo landelijk dat ik ook zag bij de discussies dat het ja, uh, van alle clubs wel ondertekend hebben. De teller blijft lopen en uh, hierbij overhandig ik het okay. voor Feyenoord tegen geweld.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 Op het moment dat het daar buiten is, is het volgens mij een uh, probleem van de openbare orde. En dat heb ik ook zaterdag uh, wat dat betreft ook gezegd. Feyenoord is blij met de steun van de supporters. En Feyenoord was ook blij met de overwinning in het bekertoernooi Tegen AGOVV won het. Feyenoord met 4-0. Centraal Beheer Achmea weet dat werkgevers duidelijkheid willen over de gevolgen van Prinsjesdag. Pensioenen, de spaarlandregeling, de arbeidsmarkt...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 Algemene beschouwingen over miljoenennota en brand in asielzoekerscentrum op Lampedusa. Goedemorgen, het is half acht. Ik ben Lieselotte Thomassen. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet. En die staan vooral in het teken van bezuinigen, zegt minister De Jager. Voor volgend jaar, maar ook voor de jaren daarop, hebben we alleen nog te maken met de crisis van 2008. En we proberen in die eurocrisis juist te voorkomen dat er een nieuwe bezuinigingsronde nodig is... door te voorkomen dat ja, die Griekse situatie overslaat op de rest van Europa. Bij het aanbieden van de miljoenennota waarschuwde minister De Jager... voor een economische en financiële storm die over Europa en Nederland zal trekken. Gedoogpartner PVV zegt dat als er extra zou moeten worden bezuinigd... dat dat dan op ontwikkelingssamenwerking moet gebeuren. Staatssecretaris Knapen sluit extra bezuinigingen niet uit... maar eigenlijk wil hij vasthouden aan de gemaakte afspraken. In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat... maar dat geldt voor vele regeringen in Europa... dat als de economie enorm zou tegenvallen... dat we allemaal moeten kijken hoe we de tering naar de nering zetten. Dat begrijp ik wel.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 In Duitsland is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. In het graf bij het dorp Altenburg ten zuiden van Leipzig liggen zo'n 100 lichamen. Ongeveer 40 zijn er opgegraven. De resten zijn vermoedelijk van buitenlandse krijgsgevangenen. De Duitse oorlogsgravedienst denkt dat de opgraving vandaag kan worden afgerond. Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft een grote brand gewoed in een opvangcentrum voor asielzoekers. Tunesiërs hadden hun matrassen in brand gestoken. Ze zijn bang om teruggestuurd te worden en gedragen zich daarom zo agressief, zegt deze Italiaanse journalist. De zijn niet om te worden. Dus Niemand raakte bij de brand gewond, wel kregen sommige asielzoekers last van ademhalingsproblemen doordat ze rook hadden ingeademd. De A12 is van gisteravond tot ver na middernacht in beide richtingen dicht geweest tussen Maarsbergen en Venendaal. Er was een vrachtwagen door de Middenberm gereden waarbij de truck zijn wielen verloor. De vrachtwagen kwam deels over de vangrail te hangen. Pas na twee uur vannacht was de ravage opgeruimd en kon de weg worden vrijgegeven. Er zijn geen gewonden gevallen. En opnieuw een moordpartij in de Mexicaanse drugswereld. Vlakbij de grootste havenstad van Mexico, Veracruz, heeft de politie twee vrachtwagens vol met lijken gevonden. Die stonden geparkeerd langs een drukke weg. De slachtoffers zijn 23 mannen, 12 vrouwen. Vermoedelijk zijn ze lid van het drugskartel Los Zetas. Achter de moorden zou een rivaliserende drugsbende zitten. In Mexico woont al jaren een bloedige strijd tussen drugsbendes... en daarbij zijn al duizenden doden gevallen. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het op de meeste plaatsen bewolkt... en een groot deel van de dag blijft dat ook zo. De temperatuur ligt tussen 13 en 16 graden... en er staat een matige en langs de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de kop van Noord-Holland valt heel plaatselijk een beetje regen middag valt vooral in het noorden en westen van het land af en toe regen of motregen. In het zuidoosten blijft het overwegend droog en kan tijdelijk ook de zon doorbreken. De maxima komt uit tussen 17 graden in het noorden en 20 graden in Limburg. Vanavond klaart het in het westen langzaam op en verdwijnt de meeste neerslag. Maar heel plaatselijk is de bewolking in het binnenland dik genoeg voor een beetje motregen. Morgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden. De kans op een bui is klein en met een middagtemperatuur van 16 tot 19 graden is het net wat frisser. ANWB Verkeersinformatie. De grootste problemen vanochtend op de A6 bij Lelystad en op de A15 bij Gorkum. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een kapotte vrachtwagen. Voorknopende hoogte zo'n 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Almere <coughs> Buiten-Oost 9 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Er is vanochtend vroeg een busje door de middenberm gekomen. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht 9 kilometer. Tijdlang was daar een rijstroop dicht, daar stond een auto in brand. Ook vertraging bij de spoorwegen tussen Leeuwarden en Grauw... rijden geen treinen op last van de politie. En tussen Leiden en Hellegom rijden geen treinen na een aanrijding. In beide gevallen is er vertraging meer dan een uur. Ook vandaag kijken ruim 11 miljoen Nederlanders televisie...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 Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking. Met Oostrout BV. Dag met Tim van Marketing. Ik neem ontslag, neem al onze know-how mee naar China en ga daar hetzelfde product produceren, maar dan de helft goedkoper. China. Geestig, mijn zoon is daar net geweest. Hij hield zijn blog bij, kon hem thuis volgen. Moet je ook doen. Een bedrijfsjurist van DAS geeft ondernemers rust tegen een scherp uurtarief. Voor iedereen die direct hulp nodig heeft. Als iemand er vandoor gaat met uw know-how bijvoorbeeld. Kijk op das.nl slash ondernemer. Das. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Zeven minuten over half acht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of Twitter... NOS Radio 1 is ons account. We gaan naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Wij gaan naar Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben over het WK Wielrennen. En uh, ja. dan even bij de vrouwen. Gisteren ja. hadden we het over een mogelijke medaille voor Marianne ja. Vos. Nou, dat is niet gelukt. Ze werd tiende. Wat is er gebeurd? Ja, het bleek een uh, onmogelijke medaille inderdaad. En uh, we zeiden het gisteren al overal waar Marianne Vos aan meedoet... dan denk je, nou ja, daar, daar kan ze bijna alleen maar winnen. Die tijdrit was in het verleden ook al eens helemaal niet goed gegaan. En gisteren ging het eigenlijk uh, vanaf de start gewoon niet goed. Ja, dan kun je vragen, komt zij tekort? Uh, ze is heel erg uh, wat afgevallen, heeft heel veel getraind om in de berg heel goed te zijn, de Giro gewonnen, dat wordt hier en daar als verklaring gegeven. Uh, het zal een beetje zoeken zijn. Kortom, dit is toch een discipline die zijn minder goed beheerst dan wij allemaal denken. Ergens roepen andere mensen, en daar hoor ik ook wel bij, ook wel goed, want als iemand alles wint, het is soms ook wel eens goed om de menselijke trekken van iemand zeg maar mm. te zien. Ze werd tiende uiteindelijk, de andere Nederlandse Ellen van Dijk, die deed veel en veel beter, of veel beter, 16 seconden sneller, mocht lang hopen om daar wel in de buurt van die medailles te blijven. Maar toen de echte kanonnen uiteindelijk kwamen, bleek ook dat niet voldoende. Dus zij werd zesde. En gelukkig zagen we ook nog dat schaatsen en wielrennen een mooie combinatie is. Maar toch ook niet winnend en uh, niet goed voor het podium. Want Sablikova maakte er helemaal niet zoveel van de Tsjechische. En Jukse, de, de beroemde Canadese schaatserijster, die deed nog wel goed. Maar kwam ook tekort. En de Duitse Arendt, een veteraan, ook al, pakte uiteindelijk de wereldtitel op dit onderdeel. En zegt nog niks voor Vos bij de wegwedstrijd hoor. Want ze zal extra getergd komend weekend... Wat dat betreft aan de start komen. Dus daar, daar horen we altijd weer van, van Marjan Vos. Maar gisteren was het bij lange na niet voldoende, nee. Dat bekervoetbal van gisteravond de Harkermase ja. Boys haalde uit. Ja. Wie was ja. de pineut? Je hoopt altijd bij dat bekervoetbal op dit soort uitslagen. Uh, uiteindelijk bleven alle verhoudingen over het algemeen uh, goed intact. Maar Willem II was uiteindelijk als uh, Jupiler League uh, uh, club toch de pineut bij topklasse Harkermase Boys. Zag het helemaal niet naar uit. Het stond heel lang 2-0 voor Willem II tot een minuutje of drie voor tijd. Het toen ging alles ineens mis uh, en alles goed voor Harker Boys. Het werd 2-2, er werd verlengd. 4-2, dus Willem 2 was wat dat betreft uiteindelijk de enige echte verliezer in de, in de bekerronde. Je hoopt altijd op wat meer. Er gingen natuurlijk wel een paar eredivisieclubs uit, maar die speelden tegen collega eredivisieclubs, zoals VVV tegen Heerenveen, NAC wat bij Vitesse verloor. En EC ging er ook nog bijna uit bij Fortuna Sittard, maar die konden zich nog net op tijd zeg maar herstellen. En voor de rest waren de, ja, de verschillen groot. Feyenoord toonde dus ze een goede vorm. En je ziet toch, wat dat betreft, dat uh, de financiën uiteindelijk ook redelijk de ranglijsten bepalen in het voetbal. Want wij hopen altijd op verrassing in het bekervoetbal, maar er zijn er weinig. Vanavond Noordwijk, Ajax, Marcel, je weet het nooit. Nee, je weet het nooit om. Nou, dat zou aardig zijn, dan hebben we morgen wat te bepraten. Ja. Oké, okay, tot, tot morgen kijken. dan maar. Oké. Okay. Hoi. Hi. Wij gaan ook eventjes naar Japan. Want dat land maakt zich op voor alweer een zeer zware orkaan, Rocky Dit keer dit nadert, deze orkaan nadert op dit moment de kust. Hij gaat gepaard met extreme regenval. En het risico op overstromingen en landverschuivingen is dan ook groot. Dat zou de Japaners wel eens voor grote problemen kunnen stellen. Correspondent Wouter Zwart. Wouter, wat is de laatste informatie die jij hebt over Rocky? Ja, dat die orkaan nu zo'n beetje uh, aan land komt. Zo'n beetje ten hoogte van het midden van Japan. Tokio ligt daar in de buurt. Uh, nu al kun je merken, eigenlijk in de afgelopen uren, dat er al veel uh, schade wordt ondervonden. Er is dus heel veel regen, wind, uh, rivieren die buiten hun oevers treden. Daardoor zijn er ook nu al vier mensen omgekomen. Uh, twee mensen vermist. Tokio zelf is natuurlijk wel gebouwd om een klap of twee te kunnen opvangen. Maar daarna zal de orkaan waarschijnlijk doortrekken naar het noorden, noordoosten en tja... Dat is het tsunamigebied. Daar zitten al die mensen die al zoveel natuurgeweld hebben meegemaakt dit jaar. Die mensen die treffen het echt niet. Nee. En hun onderkomens zijn misschien ook nog niet stormbestendig. Wat voor maatregelen hebben de Japanners al wel genomen? Nou, de exacte getallen zijn een beetje onduidelijk. Die verschillen nogal in verschillende media. Maar uh, zeker meer dan een miljoen mensen uh, zijn opgeroepen om hun huizen te verlaten. Uh, in sommige steden, zoals Nagoya, dat is echt een grote belangrijke stad... daar zijn de waarschuwingen overigens alweer ingetrokken. Dus dat is een beetje goed nieuws. Men heeft daar uh, ja, eigenlijk gemerkt dat het gevaar op overstroming daar niet zo heel erg groot is. Maar elders verwacht men toch wel uh, flinke klappen. Toyota bijvoorbeeld, hè? een van de grootste werkgevers van midden Japan en van heel Japan... Die gaat vandaag elf fabrieken stilleggen uit voorzorg. Honderden vliegtuigen worden ook aan de grond gehouden. En dat is niet bepaald onverstandig als je weet dat die orkaan Rokke windsnelheden kan bereiken van 210 kilometer per uur. Nou, dat zijn ook wel extreme maatregelen om te nemen. Volgens de weersvoorspellingen gaat de orkaan in de richting van Fukushima. Kan dat nog gevaar opleveren? Ja, dat, opleveren. dat, dat, dat klopt. Hè? Zeg maar, Fukushima ligt uh, op de kaart zo'n beetje precies tussen Tokio in het zuiden van dat eiland en, en, en het tsunami-gebied in. Dus daar komt hij ook langs. Daar ligt natuurlijk die fabriek Fukushima Daiichi waar die uh, nucleaire ramp zich heeft afgespeeld. Men is daar echt werkelijk heel erg paranoia nu na die ramp. Dus men zal werkelijk elke maatregel verzinnen om er in ieder geval te zorgen dat het daar uh, goed gaat. Uh, grootste zorg is nu het regenwaardig. Zeg maar. In theorie kan het zijn dat eh, als er veel regenwater zou lekken, dat dat in die baden terecht komt waar al dat radioactieve bluswater in ligt, dat koelwater, nou, dan zou de boel kunnen overstromen en dat kan dan weer in het grondwater terechtkomen. Men zegt dat men het erg onder controle heeft. Nu men focust zich daarop. Er is nu geen enkele reden tot ongerustheid. Maar ja, het is natuurlijk nooit lekker als een orkaan over een beschadigde nucleaire fabriek heen trekt. Dat, eh, daar is iedereen het al over eens volgens mij. Nee. Nou, Wouter, hou ons op de hoogte. Dank u wel. Dankjewel. Het kabinet noemt de bezuinigingen realistisch, maar zijn ze goed genoeg om de dreigende wereldwijde crisis het hoofd te bieden? Daar hebben we het straks over. Naar de verkeersinformatie. Bij de AWB Jolanda van der Velde komt er al wat opluchting op bijvoorbeeld de A6. Nou gaat maar heel langzaam, Marcel. Nog steeds uh, ruim 9 kilometer en maar door de richting Muiden. tussen Lelystad Noord en Almere buiten Oost. In beide richtingen is bij Lelystad de linkerreis ook dicht. Er is daar vanochtend vroeg een busje door de middenberm terechtgegaan. Die wordt nu opgeruimd. Het advies is voor verkeer vanuit de Flevoland of de Noordoostpolder... om vanaf Emmeloord om te rijden over Zwolle en Amersfoort. Dat is dan de route via de N50, de A28 en de A1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Europa moet orde op zaken stellen om de onrust van de schuldencrisis wereldwijd weg te nemen. Dat meldde het Internationaal Monetair Fonds gisteren. Beleidsmakers in Europa lopen steeds achter de feiten aan. En dat is een bron van grote zorg, al dus het IMF. Wij praten erover met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Brakman, goedemorgen. Goedemorgen. Als het IMF zegt dat Europa orde op zaken moet stellen, wat bedoelt het IMF daarmee? Nou, het IMF bedoelt daar verschillende dingen mee. Maar wat ze heel belangrijk vinden is dat uh, het Griekse probleem eigenlijk ontspoord is. We hadden anderhalf jaar geleden was uh, Griekenland ook een groot probleem. Maar toen was het eigenlijk heel beheersbaar. Uh, zou het zou wel veel geld hebben gekost. Maar als Europese regeringsleiders toen hadden gezegd we pakken door. En we betalen voor Griekenland. Hè, we stempelen die schuld af of uh, sturen er geld naartoe. Dan was het probleem heel erg beheersbaar uh, geweest. Wat er gebeurd is, is dat we anderhalf jaar lang het probleem voor ons uitgeschoven hebben. Er zijn allerlei politieke redenen. Voor. Maar daardoor is het probleem veel, veel groter geworden dan uh, nodig is geweest. En dat is heel erg jammer. Ja, En de afspraken die op 21 juli zijn gemaakt binnen Europa... die zijn nog steeds niet geïmplementeerd. Daarover waarschuwt het IMF ook. Doe dat nou eens, hè? precies, maar dat, dat past eigenlijk in diezelfde lijn. We hebben, we hebben dat Griekse probleem slecht aangepakt als, uh, uh, als Europa, en daardoor is het probleem heel groot geworden, met, een, met als heel groot risico dat uh, financiële markten die denken van, nou ja, jullie kunnen een heel klein probleem, een relatief klein probleem, als Griekenland niet oplossen, laat staan dat er, dat er zich een groot probleem voordoet als uh, Italië. En dat is nu de situatie waar, waarin we verkeren. En ik denk dat het IMF heel terecht waarschuwt uh, dat er nu een keer doorgepakt moet worden. En dat doorpakken betekent eigenlijk dat we uh, wij in Europa ons realiseren als je één munt hebt, uh, dat het betekent dat je ook onderling elkaars problemen moet oplossen. En in het geval van Griekenland betekent dat de, uh, dat je moet betalen. Ja. Aan de andere kant, uh, de Grieken uh, doen ook nog niet wat er van ze verwacht wordt. Hè? Als ze voluit was gesteund, was dat misschien ook niet anders geweest? Uh, Daar ben ik met u eens. Die, die Grieken die, uh, zouden wat sneller kunnen hebben laten zien dat ze de overheidsfinanciën saneren uh, om een signaal af te geven dat aan de ene kant uh, ze geholpen worden bij, bij het oplossen van hun grote schuld, aan de andere kant uh, doen ze ook wat. En dat, dat is inderdaad, dat gaat vrij traag. Dus het is een uh, gemeenschappelijk probleem, wat ook gemeenschappelijk moet worden opgelost. Maar is dat niet een en hetzelfde probleem, namelijk het gebrek aan daad, daadkracht in Europa? Het gebrek aan uh, beslissingen die er genomen worden? Absoluut. En ik, ik vind het ook heel goed dat het IMF daar krachtig uh, tegen waarschuwt. Ze hebben gisteren, ik heb de persconferentie van Oliver Blanchard gezien... en die uh, in niet mis te verstaande bewoordingen uh, waarschuwt die hier heel krachtig uh, voor. En ik denk dat het ook tijd wordt om een keer wat te doen. Uh, en de, de signalen zijn helaas uh, niet gunstig, als je politici hoort. Uh, nou ja, in Nederland uh, kennen we de, de PVV. Die zegt geen cent naar Griekenland. Ja, dat stemt niet hoopvol. Dus ik denk dat uh, de nationale politiek dat toch in heel belangrijk, belangrijke mate tegen gaat houden. Ja, even voor de zekerheid: bij u toch ook maar vragen. De PVV was ook voor uh, veel sneller ingrijpen, maar dan om Griekenland eruit te zetten. Ja, ik denk dat dat, Had dat een heel geholpen? Nee, dat was een, een drama geworden. Ik denk dat uh, de, uh, bij al deze maatregelen die nu worden voorgesteld... de basisgedachte is dat we de euro zoals die nu is in stand moeten houden. Ik denk dat, dat het ook heel goed is. Stel dat je het zou doen, Griekenland eruit gooien, of Griekenland stapt er zelf uit, dat is eigenlijk de, de procedure. Uh, wat betekent dat voor Griekenland? Uh, de drachma die devalueert geweldig. En dat betekent dat het Griekse schuldenprobleem... alleen maar groter wordt voor de Grieken. En dat wij zeker weten dat we, dat we nog veel minder terugkrijgen. En dat slaat dan ook over naar andere landen. Dus in feite is het signaal dan dat we eigenlijk als Europa... een klein probleem als Griekenland niet kunnen oplossen. Griekenland stapt dan uit de euro. Uh, en het signaal is dat we een groot probleem... dan helemaal niet kunnen oplossen. Dus het, het hek is dan van het dam. Dat is een heel slecht idee. Even naar de gisteren gepresenteerde... officieel gepresenteerde miljoenennota. Wat ons opvalt aan... Uh, de woorden van minister Jan Kees de Jager... is eigenlijk dat... Nederland niet zo heel veel kan doen aan de storm... die uh, op ons afkomt. Omdat we zo'n open economie hebben. Uh, we kunnen eigenlijk alleen maar letten op ons. De staatsschuld. Wat vindt u daarvan? Uh, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Kijk, de, de het kabinet staat voor een duivels dilemma. Ze moeten, ze moeten de overheidsfinanciën saneren. Dat mag niet te snel gaan, want dan remmen ze de groei af. Het mag ook niet te langzaam gaan, want dan verlies je geloofwaardigheid. Kijk, kijk naar Griekenland. Dus in feite, uh, wat er voor Nederland overblijft... Uh, zijn structurele maatregelen die je kunt nemen. En dan hopen dat de rest van de wereld uh, goed beleid voert. Maar worden die structurele maatregelen genomen door dit kabinet? Want daar is veel kritiek op door bijvoorbeeld van bijvoorbeeld de oppositie. Uh, dat is ook terecht. Nee, ik denk dat uh, de echte structurele maatregelen... Nou ja, een structurele maatregel is natuurlijk dat je iets doet aan het Griekse probleem. Dat er een Europese instantie wordt opgericht die, die gaat voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Maar de grote structurele problemen waar we voor staan uh, is de herziening van het pensioenstelsel. Nou, we hebben vorige week gezien dat het heel moeizaam gaat. Uh, de arbeidsmarkt moet geflexibiliseerd worden. Dat het makkelijker is om mensen aan te nemen en te ontslaan. Dat het niet meteen een drama is als 40 ontslagen wordt. Uh, de woningmarkt, he, de huursubsidie, uh, de, de hypotheekrente aftrekt, dat zijn allemaal grote verstoringen op deze markt en ja niet al in de laatste plaats uh, dat is het onderwijs ik denk ja, welke lijst je ook bekijkt, de OECD uh, publiceert vaak lijsten. Uh, wat, wat landen doen op het gebied van onderwijs. Nou, Nederland zakt eigenlijk op welke lijst je ook pakt. Zakt Nederland weg. En dat betekent dat we eigenlijk ons groeivermogen. en ons innovatief vermogen op langere termijn aan, aantasten. Ja. En ik denk dat dat de structurele maatregelen zijn. Uh, waar, waar we iets aan moeten doen. en ja. dat gebeurt niet. En die mist u dus. En, en in welk kader zet u dan die 18 miljard bezuinigingen. die wel worden doorgevoerd? Is dat dan weer die beroemde, beruchte kaasschaaf? Uh, dat, nee, nee, nee. Dat is, dat is een uh, forse bezuiniging. En, ja, forse is hij. Maar is -ie, is -ie, is hij wel doeltreffend? Het is een kaarsgraaf in de zin uh, dat, dat die structurele problemen... die ik net noemde, dat die daar niet in zitten. Uh, het, is, het is wel een noodzakelijke uh, kaarsgraaf of sanering... om te voorkomen dat we onze geloofwaardigheid als land verliezen. Ik denk dat als wij onze kredi kredietwaardigheid verliezen... dat dat een heel groot probleem is. En in die zin is het wel een goede maatregel. Het is geen goede maatregel... omdat die structurele problemen niet worden aangepakt. Het hmm. blijft natuurlijk een uh, lastige baan die Jan Kees de Jager... met name een Jan Kees de Jager heeft. Want aan de ene kant um, ja, zou hij willen dat... Mensen blijven besteden. En aan de andere kant zit hij met, met die staatsschuld. Hoe, hoe zou die uit die spagaat kunnen komen? Kan die dat überhaupt? Dat is, heel, dat is heel moeilijk. We zijn heel erg afhankelijk van het buitenland. Dus onze export, uh, ja, de groei van de export is voor Nederland heel belangrijk. Als het in Duitsland slecht gaat, ja, dan gaat het met onze export slecht en, daar, en daarmee ook in, in Nederland. Uh, maar ik denk dat die, uh, ja, daar wordt natuurlijk vandaag over gedebatteerd. Maar de, de lastenverzwaringen, de koopkrachtdaling van, nou, ik geloof gemiddeld 1%. Uh, dat is geen goed idee. Wat de overheid nu doet. De overheid trekt zich als het ware wat terug. Die heeft nu de afgelopen. Twee jaar gestimuleerd om te voorkomen dat we echt in een diepe recessie zouden terechtkomen. En die rol moet nu worden overgenomen door de particuliere consumptie. Nou, dat, dat gebeurt niet of minder dan, dan noodzakelijk is als je lasten gaat verzwaren, met als gevolg dat de koopkracht achteruit gaat. Dus daar zou, uh, zou vandaag over gedebatteerd moeten worden in de Tweede Kamer. Nou, dat uh, wachten wij af samen met u. Steven Brakman, dank, hoogleraar Internationale Economie in Groningen. En tegelijk gaan door gaan. naar Joris van der Kerkhof in Almere. Daar waar ondernemers en bestuurders bij elkaar zijn om te ontbijten. En te praten over de plannen van Prinsjesdag, Joris. Vrezen ze daar ook het buitenland, de storm die vanuit Griekenland opkomt? Die vrezen ze wel een beetje. Daar gaan ze nu, uh, nu ook over praten. Alhoewel ze uh, nadat de broodjes op zijn... Uh, en in de Schouwburgzaal gaan, zijn gaan zitten... Ze toch voornamelijk uh, de lokale thema's uh, tot, tot onderwerp hebben genomen. Terugtrekkende overheid, ondernemerskansen. Uh, Naast me in de zaal uh, zit Kees van Bemmel. Die was hier wethouder, maar die is nu uh, vooral de baas... van een grote uh, bouwondernemer van wijnen. 1600 man uh, personeel. Uh, als u... Uh, vandaag naar de Tweede Kamer uh, zo gaan. Waar wil u dan het liefst dat de Kamer het over gaat hebben? Het meest concrete punt in uw hoofd. Nou ja, dan gaat het toch over uh, geld hè, en vertrouwen uitstralen. Uh, en ook vooral uit, uitdagen van dat de voorgenomen uh, beslissingen ook gewoon uitgevoerd uh, worden. En mensen gewoon uh, zekerheid geven. Dat gaat in mijn sector natuurlijk ook helder zijn over uh, hypotheekrenteaftrak. Uh, noem maar uh, op. Maar het gaat vooral over zekerheid bieden. Dat zoekt de consument. Uw bedrijf werkt voornamelijk in Nederland, een beetje in het, in het buitenland. Is het, u werkt in Duitsland. Is het in Duitsland anders dan hier? Nou ja, daar is de economie wel beter. Daar is de markt beter. Dus wij, wij hopen ook dat dat natuurlijk in Nederland ook wel weer een keer terugkomt. Daar hebben ze betere maatregelen genomen. Ja, maar daar is de economie beter aangetrokken, ook naar de winden En zo, daar heeft men het toch heel moeilijk gehad. En daar heeft men ook wel zich gerealiseerd dat er keihard gewerkt moest worden. En dat heeft men gedaan. En daar plukt men nu de vruchten van. En nou is het natuurlijk ook zo in onze sector. Wordt er ongeveer 50, 60 miljard per jaar omgezet. En dan is ook de kunst om niet mee te houden met iedereen... De cake aan bouwen wordt wat minder. Maar de plak cake die onze onderneming wil, die moet iets groter worden. En dat moet de uitdaging zijn. Daar een plakje vet daar overheen. Er ligt een hele markt open om te gaan bouwen in Griekenland. Uiteindelijk is, ligt er een hele markt open. Maar we hebben nog wel een hele weg te gaan. Wat zou u... Zou u er werd nu geapplaudiseerd van Joop Wijn, die gaat spreken. Oud-staatssecretaris, oud-minister, nu lid van de Raad van Bestuur. Wat staat er nou? Commercial... Wat, wat doet hij? Volgens mij is hij commercieel directeur bij de bank. Oh, dat staat er. <laughs> nee. Zou u willen gaan investeren in Griekenland? Nee. Dat is helder. Dan nou gaat u maar naar jouw wijn luisteren. Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Stralende prinsjesdag, sombere boodschap. Grote woorden, weinig hoop en zet u schrap. Dat zijn de ochtendkrant. blikken terug op Prinsjesdag, die goed en feestelijk verliep. Maar ja, een zwarte boodschap verkondigde. Want het kabinet waarschuwt ons dat 2012 voor veel mensen een zwaar jaar gaat worden. De Tweede Kamer debatteert vandaag en morgen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de Prinsjesdagstukken. Dat kunt u dat debat vanaf kwart over tien live volgen bij de NOS, zowel op televisie als op radio. Trouw vroeg de fractievoorzitters hoe zij zich op dit belangrijke debat van het politieke jaar voorbereiden. Um, fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie is al voor de zomer begonnen met het nadenken over zijn eigen verhaal. En volgens Alexander Pechtold van D66... moeten grappige one-liners vooral niet van tevoren worden bedacht. oud Frans Wijsglas... heeft nog een belangrijk gezondheidsadvies voor iedereen. Gezond leven en uh, veel water drinken. Op de website van RTV Rijnmond veel reacties... op het plan van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Hij wil beeldschermen in de stad plaatsen... met daarop de foto's van de railschoppers Die zaterdagavond bij het Maasgebouw bij de kuip zo tekeer gingen. De reacties zijn verdeeld. Briljant idee moet ook voor andere criminelen gedaan worden, luidt een van de reacties. Anderen zijn wat minder enthousiast over de plannen. Er zijn dagelijks schiet- en steekpartijen en daar hoor je niets over. Nu moeten de reilschoppers ineens in de stad komen. En weer andere plaatsen vraagtekens, want waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen het publiceren van verdachten? Waarom zou de overheid dit wel mogen en particulieren niet? Gisteravond werd in het televisieprogramma Opsporing verzocht een beroep op de relschop om zich vooral zelf bij de politie te melden. Anders worden volgende week in het programma foto's van de relschoppers vertoond. De politie is nu druk bezig met het uitzoeken van al het foto- en filmmateriaal van die rellen. Mocht dit intern bij de politie niet tot herkenningen leiden, dan worden de beelden van de verdachten getoond via de media. En ook wij komen er dan in de uitzending van volgende week op terug. De Telegraaf over een nieuw systeem op Schiphol... waarmee passagiers die op vluchten buiten de EU naar Amsterdam komen... snel door de Maratiozé in de kraag kunnen worden gevat. Grensbewaking op de luchthaven krijgt vanaf begin volgend jaar... standaard de persoonsgegevens... dat passagiers op andere luchthavens zijn ingecheckt. Maratiozé heeft zo urenlang de tijd om de lijsten door te nemen. Deze tijdswind zorgt ervoor dat ongewenste reizigers... al voor hun aankomst in Nederland kunnen worden ontdekt. En daarbij kun je denken aan reizigers die een boete... of een gevangenisstraf open hebben staan of om andere redenen een risico vormen. Volgens de Telegraaf hebben ruim 20 luchtvaartmaatschappijen... ons land al medewerking beloofd. Mocht u op toiletten gebruik willen maken van ander papier... dan de standaard wc-rol, blijf dan luisteren. Want in Engeland is namelijk een waardevolle toiletrol... van de Beatles opgedoken. Daarover berichten verschillende Britse kranten. Een ongebruikt exemplaar wel te verstaan, gelukkig <lacht> maar. Want de Britse band vond het papier te hard... En te glimmend. De Beatles konden van de rol gebruik maken... tijdens de opnames van hun album Abbey Road. Maar deden dat dus niet. Beatles-fan Barry Thomas kocht de rol in de jaren 80... op een veiling voor 85 pond. Nou, mocht uw interesse zijn gewekt, houden dan rekening mee... dat de rol niet meer voor een appel en een ei te krijgen is. De Japanse Beatles-gek heeft Thomas 1000 pond... omgerekend zo'n 1150 euro aangeboden... per velletje wel te verstaan. Dat u het even weet. Dat glad, dat is ook niet prettig. Nee, dat glijdt.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 Een online spaarrekening die zeer eenvoudig werkt, zonder verplichtingen. Ga naar egonbank.nl. Vliegessvlugge vloegboekers vliegessvlugge vlugboekers, vliegessvlugge vloegboekers vliegen veel voordeliger naar de winterzon. Nu tot 500 euro vroegboekkorting plus extra flitskorting tot 50 euro per persoon. arge.nl. Dacht het wel.